In de in de handen in in ...dat een lichaam niet kan bestaan zonder een hoofd. En als ik vrij mag zijn om onze gemeenschap te vergelijken met een lichaam... ...dan kan dit lichaam alleen voortbestaan als het voorzien is van een hoofd. En het hoofd van deze umma, van deze gemeenschap... ...is onze geliefde profeet Mohammed vrede zijn met hem. Hij is degene die zich bezig hield met de zaken van de ommen en de juiste oplossingen daarvoor gaf. En daarom was er in zijn tijd geen verdeeldheid te bekennen, was er geen verdeeldheid te bespeuren. En als het een keer voorkwam dat er zich een probleem voordeed tussen twee mensen, als er zich een meningsverschil zou voordoen tussen twee mensen... dan hoefde de zaak slechts voorgelegd te worden aan de profeet... en afgelopen was deze meningsverschil. Vandaar dat Abu Musa al-Ash'ari... radiyallahu anhu... heeft gezegd in een overlevering van Muslim... en deze overlevering is ook terug te vinden in el Musnad... al-imam Ahmed... Hij zegt dat de metgezellen een keer het Maghreb-gebed met de profeet Vrede, Zij met hem hebben verricht. En toen ze klaar waren met bidden, zeiden ze tegen elkaar: Laten wij hier blijven in de moskee. Totdat wij ook het Isha-gebed samen met de profeet hebben verricht. Plotseling stond de profeet Vrede, Zij met hem voor hen. En hij vroeg hem, waarom zijn jullie hier blijven zitten? Ze zeiden ook boodschappen van Allah, wij hebben samen met u het Maghreb gebed verricht. En toen dachten wij, of toen zeiden wij tegen elkaar, laten wij hier blijven. Totdat wij ook het isha gebed samen met de profeet hebben verricht. Toen zei de profeet, vrede zij met hem, jullie hebben hiermee een goede keuze... Gemaakt, oftewel, een goede beslissing genomen. En hij keek vervolgens naar de hemel. En hij was gewoon om vaak naar de hemel te kijken. En hij zei vervolgens, en gelet op deze woorden... die getuigen van de grootheid van de metgezel. Hij zei... <tied> en amenatun amanatun lissama'a. hebben dhehebat in nujomu... Het is sama ama tuaed. Wa ana ama natunli ashabi. Va ida de hertu. Etta ma ju adun. Wa ashabi ama natunli ummati. Va ida de haba ashabi. ummati ma ju adun. Prachtige woord. Hij zegt namelijk de sterren dienen als bescherming voor de hemel wanneer deze sterren wegvallen, verdwijnen dan zal de hemel haar beschikking tegemoet gaan haar eindbestemming tegemoet gaan en ik dien als bescherming voor mijn metgezellen als ik kom weg te vallen als ik verdwijn dan zullen mijn metgezellen hun beschikking tegemoet gaan en mijn metgezellen dienen als bescherming voor mijn gemeenschap. Wanneer mijn metgezellen komen weg te vallen, verdwijnen, dan zal mijn gemeenschap haar beschikking tegemoet gaan. Daarmee doelen de natuurlijk op de fitten, de beproevingen, de bezoekingen, de afdwalingen enzovoort. En datgene wat in deze overlevering wordt genoemd is kenmerkend en bepalend voor een ieder met een voorbeeldfunctie. En ieder die de taak van het hoofd op zich heeft genomen. Belangrijk. Hij, vrede zij met hem, was degene in zijn tijd die de gemeenschap bij elkaar wist te houden. Iedereen legde zich neer bij zijn beslissing. Niemand verwierp zijn bevelen, sallallahu alayhi wasallam. Nog nooit heeft iemand zoveel respect genoten... ...als de profeet, sallallahu alayhi wasallam. Nog nooit hielden de metgezellen... ...zoveel van iemand als van de profeet, sallallahu alayhi wasallam. En daarom zijn de metgezellen niet te overtreffen... ...als het gaat om het volgen... ...van de voorschriften van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat kan niet, dat bestaat niet. En om deze zaak te illustreren... ...wil ik één voorbeeld aanhalen. En gelet op het volgende. Een overlevering die in Sahih al bukhari vermeld staat... ...geeft aan dat Urwa ibn Mas'ud al thaqafi ...toen hij een bezoek bracht aan de profeet Sallallahu alayhi wa sallam, ...om met hem te onderhandelen... ...want de profeet had in een droom... ...gezien dat hij al-Omra zou verrichten. En hij vertrok vervolgens naar Mekka. Maar eenmaal daar aangekomen... ...werd hem de toegang tot Mekka geweigerd door Quraysh. Mocht niet. En zij stuurde Urwa ibn Mas'ud al-Faqafi... ...om te praten met de profeet. Misschien dat zij tot een compromis zouden komen. Maar hij zag iets... Opmerkelijks. Hij zag de liefde van de metgezellen voor de profeet vrede zijn met hem. En hij besloot terug te gaan naar Quraish, En hij zei tegen Quraish, ja, kom. Wallahi laqad wafattu ala al muluki wa ala al hukkami wa ala al omara. tu 'al kisra wa qaisar wa al najashi. Hij zegt namelijk... Beste mensen, ik ben langs geweest bij de grootste ter aarde. Ik ben langs geweest bij wereldleiders. Ik ben langs geweest bij Kisra, bij Qaisar, bij Najashi ben ik langs geweest. Bij al deze grootheden. En hij zegt vervolgens, Wallahi. Hij zegt, en ik zweer bij Allah. Ik heb nog nooit iemand zo geëerd zien worden. Zoals Mohammed, vrede zijn met hem, geëerd wordt door zijn metgezet. Nog nooit. Zelfs niet Qaysar, zelfs niet Kisra, zelfs niet een Najashi. Absoluut niet. Wallahi ma Muhammadun nogama. illa wakaat fi minhum. Subhanallah. Kijk hoe ver deze liefde gaat van de metgezellen voor de profeet. Hij zegt, hij zweert. Hij zegt, het is zo erg, die liefde. Zo groot. Dat wanneer Mohammed vrede zijn met hem zou spugen, dat zijn spuug de grond niet zou aanraken maar dat iemand zijn spuug opvangt... dus van die metgezellen... en vervolgens... zijn gezicht ermee wrijft. Subhanallah. En hij zegt... Wa ma a Muhammadun wudu a, illa kadu ala En als Mohammed al-Wudu' had verricht... dan gingen de metgezellen... met elkaar wetijveren... in het bemachtige... Van het water waarmee Mohammed al wadou heeft verricht. Iedereen wilde het water krijgen, hebben. En als hij een bevel uitsprak, als hij hen iets opdroeg, zeggen ze, Ibtadaru amra, dan haasten zij zich in het nakomen van zijn bevelen, naleven van zijn bevelen. En als hij sprak, zegt Urwa. Dan viel iedereen stil. Niemand sprak. Niemand. En hij zei vervolgens niemand van hen durfde de profeet lang aan te kijken. Uit respect en eerbied voor de profeet. Alayhi Kijk naar de grootheid van de metgezellen. Kijk naar de echte liefde. Echte liefde voor de profeet. Sallallahu alayhi wa dus het is vanzelfsprekend dat niemand deze metgezellen kan overtreffen. Kan niet. Bestaat niet. Absoluut niet. En daarom waren zij gewoon om onmiddellijk gehoor te geven... aan de oproep van de profeet, sallallahu alayhi wa sallam. Zodra hij iets zei... voerden zij het gelijk uit. Zonder zich af te vragen of het gaat om een aanbevolen of een verplichte zaak. Zoals wij vandaag de dag doen. Dat deden zij niet. Zij hebben de Koran gelezen... Ze hebben de Koran bestudeerd. Ze hebben de Koran onderzocht. En ze hebben de Koran begrepen. En ze kennen de waarde van de volgende woorden van Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran... ...een interpretatie van de betekenis. Fala wa Hij zweert bij zichzelf. Bij jouw Heer, o oh Mohammed. De woorden zijn gericht aan Mohammed. Bij jouw Heer. Zij zullen niet geloven... ...totdat zij... ...jou laten oordelen... ...over waar zij over van mening verschillen. Totdat zij jou laten oordelen en vervolgens geen weerstand voelen van binnen tegen het door jou genomen oordeel en zich daarbij neerleggen. Dit oordeel volledig accepteren. Alleen dan zullen zij geloven. En als wij kijken naar dit vers, dan valt ons op dat degene die op de hoogte zijn gesteld van de woorden van de profeet, alayhi wa sallam, en vervolgens weigeren, om zich hieraan te onderwerpen. Dat zij in dit vers als niet moslims worden bestemd. Aangemerkt. La yu'minun. Zegt Allah subhanahu wa ta'ala. En dit vers is geopenbaard naar aanleiding van een verhaal. Dat zich heeft voorgedaan tussen Az-Zubair ibn al-Awwam en een man van Al-Ansar. Dit vers werd geopenbaard naar aanleiding van dit verhaal. En Zubair ibn al-Awwam, radiyallahu anhu, en een man van de ansar klopte bij de profeet aan, vanwege een onderling geschil. Ze hadden een probleem onderling. En zij legden de zaak voor aan de profeet. En hij onderzocht deze zaak, keek ernaar, en sprak een vonnis uit in het voordeel van Zubair ibn al-Awwam. Waarna deze man van de ansar tegen de profeet riep, is het omdat het jouw neef is, zei hij tegen hem, omdat het jouw neef is, heb je hem gelijk gegeven? Toen openbaarde Allah subhanahu wa ta'ala dit vers, het voorgenoemde vers, als antwoord hierop en als berisping richting deze man. Aan het adres van deze man die deze akelige woorden heeft gesproken richting de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Waar haalt hij de durf vandaan om zo te denken over de profeet sallallahu alayhi wasallam? De profeet is juist of dient juist als bescherming voor de metgezellen, zoals de overlevering aangaf. En als bescherming van onze umma, beste mensen. Zonder de profeet zijn wij niks, stellen wij niks voor. En zonder de profeet stellen de metgezellen niks voor. In de tijd van de profeet, sallallahu alayhi wasallam, deden zich geen bidah voor. Geen religieuze innovaties voor. En was er geen sprake van fiten, Absoluut niet. Maar zodra hij het leven liet, sallallahu alayhi wasallam, ...begon de ellende. En sindsdien zijn de fiten, ...de bezoekingen, de beproevingen... ...de afdwalingen aan de orde van de dag. Zo zagen wij allemaal... Na de dood van de profeet sallallahu alayhi wasallam met gezellen. Zoals Umar, Uthman, Ali vermoord worden. Zo zagen wij na de dood van de profeet sallallahu alayhi wa Moslims slaags met elkaar raken. Niet ten strijde trokken tegen elkaar subhanallah. Zo zagen wij na de dood van de profeet sallallahu alayhi wa Het ontstaan van de bid'af al-qadariya. Waarvan de aanhangers meenden dat er niet zoiets bestond als al-ghadar, als de beschikking. Allemaal na de dood van de profeet, sallallahu alayhi wa sallam. En na de dood van de metgezellen werden de problemen van onze gemeenschap alleen maar erger. En groter. Want de metgezellen dienden als bescherming voor onze gemeenschap. Zoals de profeet aangaf. Dus de profeet dient als bescherming voor de metgezellen. En de metgezellen dienen als bescherming voor onze gemeenschap. Komen de metgezellen weg te vallen... dan zal onze gemeenschap haar beschikking tegemoet gaan. En dat zien wij ook met onze eigen ogen. Vandaag de dag. De oma, de gemeenschap gaat gebukt onder de vitten... onder de bezoekingen... onder de verdeeldheid... onder ongeloof... onder huichelarij... En naarmate de tijd verstrijkt, wordt het alleen maar erger en erger. Want het aantal geleerden, waaronder natuurlijk ook de metgezellen, vallen. Het aantal geleerden is, met, is in de loop van de tijd, de laatste jaren, de laatste eeuwen, drastisch afgenomen. Veel minder geworden. En het zijn de geleerden die zich als obstakel, als blokkade. ...kunnen opwerpen in de weg van Muqtadi'a. Het zijn de geleerden... ...die de strijd kunnen aangaan... ...met de vijanden van de islam. Het zijn de geleerden... ...die er keer op keer in slagen... ...om de monden te snoeren... ...van de mensen die vervuld zijn met valse verlangens. De geleerden. Maar die zijn steeds minder geworden. Vandaag is het bijna zo erg... ...dat het aantal grote geleerden... ...op één hand is te tellen. Subhanallah. Vandaar dat de ernst en de hevigheid van de vitten is toegenomen. Mijn beste broeders en zusters, luistert naar de volgende woorden die ik ga zeggen. Het moeten missen van de geleerden, het moeten missen van mensen met kennis, is vele malen groter. En vele malen ernstiger dan het moeten missen van een dokter of een arts in een land waar de pest is uitgebroken. Beste broeders en zusters, kennis opdoen over de metgezellen. En daar gaat deze eendaagse conferentie over. De metgezellen, de oprechtheid van de metgezellen, de eerlijkheid van de metgezellen, de voortreffelijkheid van de metgezellen. Kennis opdoen over de metgezellen is vandaag de dag een noodzakelijk iets. Is vandaag de dag een vereiste. Wij kunnen niet zonder. De gebeurtenissen die de metgezellen hebben meegemaakt. De strijd die zij hebben gevoerd. Hoe zij zich staand hebben gehouden. Dat zijn allemaal voorbeelden voor ons. Voorbeelden die getuigen van de grootsheid, de verhevenheid van de metgezellen. En de kennis die zij hadden over hun Heer. Is er binnen onze gemeenschap, beste broeders en zusters, iemand te vinden. Iemand te vinden die qua vroomheid, qua onderwerping... Qua geloof kan tippen aan mensen zoals Sa'd ibn Mu'ad radiyallahu anhum. Wiens dood aanleiding is geweest, moet je voorstellen. Aanleiding is geweest voor het heen en weer gaan. Oftewel het schudden van de troon van de meest barmhartige Allah te verheven. Subhanallah. Deze overweldigende troon, moet je voorstellen. Van de Heer van de hemelen en de aarde. Wordt aan het schudden gebracht. Door wat? Door de dood van een dienaar. Gewone sterfeling. Waarom? Vanwege zijn ongekende onderwerping aan de voorschriften van Allah subhanahu wa ta'ala. Daarom, beste mensen. Dit geloof heeft ons bereikt via de inspanningen van de metgezellen. Dankzij de prestaties van de metgezellen. Dankzij de strijd die zij hebben gevoerd. Dankzij de opofferingen die zij hebben gedaan... Vele van hen hebben dit zelfs met hun eigen leven moeten bekopen. Zij hebben hun leven toegewijd aan het verdedigen en grootmaken van de islam. En daarom als ik word gevraagd, wie zijn jouw voorvaderen? Wie zijn jouw voorbeelden? Dan zeg ik vol trots. En het geldt voor iedere moslim. Spreek het uit, vol trots. Mijn voorvaderen zijn Abu Bakr, Omar, Uthman... Ali, Talha, Zubair, Sa'd, Sa'id, Abdul Rahman, Abu Ubaida en de anderen. Dat zijn mijn voorvaderen. En dan zeg ik weer op mijn beurt, wiens voorvaderen kunnen de mijne overtreffen? En het antwoord is simpelweg niemand. Want niemand kan mijn voorvaderen overtreffen. En de geschiedenis getuigt daarvan. En daarom zal er in elk huis, beste mensen, in elk huis, een kind moeten zijn. Dat door zijn ouders wordt aangemoedigd. Om zich de islamitische kennis eigen te maken. Deze kennis die ons is overgebracht. Door deze metgezellen. Zouden wij moeten leren. Als eerbetoon aan deze giganten. En uiteraard ook. Om onze omma in de toekomst te kunnen dienen. Wat betreft religieuze kennis. Deze kennis vereffend. Oftewel, vergemakkelijkt de weg naar het paradijs. Het paradijs waar het eeuwige geluk op ons staat te wachten. Het paradijs waar het allemaal om gaat. Dit wereldse leven stelt niks voor. Beste broeders en zusters, er is verteld dat een koning een stad heeft gebouwd. Een stad, een mooie stad. En hij nodigde de mensen vervolgens uit voor een feestelijke maaltijd, om dit te vieren. En nadat de mensen voldaan waren, hadden gegeten en gedronken... werd hen gevraagd wat zij vonden van deze stad. En of zij tekortkomingen en gebreken hadden opgemerkt... hebben zij tekortkomingen gezien, gebreken gezien. En ieder die gevraagd werd, gaf aan zeer onder de indruk te zijn van dit geweldige bouwwerk ongelooflijk zeiden ze en zij zagen geen gebreken en geen tekortkomingen absoluut niet er waren geen gebreken er waren geen tekortkomingen dat zei iedereen op twee mannen na twee rechtschapen mensen toen hen dit werd gevraagd zeiden ze ja wij hebben twee gebreken opgemerkt waarna zij onmiddellijk werden gebracht naar de koning om zich nader te verklaren leg uit wat bedoel je de koning moet geïnformeerd worden hierover. Twee gebreken, twee tekortkomingen. Ik heb de mooiste stad aller tijden gebouwd. Hoe kan dat? Dat kan niet. Vertel, beste mensen, wat zijn die tekortkomingen? Ze zeiden, de eerste tekortkoming is het feit dat deze stad uiteindelijk zal vergaan. Deze stad die jij hebt gebouwd, zal uiteindelijk verwoest raken zou uiteindelijk verouderen, dat is één. De tweede tekortkoming is dat de bouwer ervan, degene die het heeft gebouwd, uiteindelijk het leven zou laten. De koning reageerde enigszins verbaasd en zei, kennen jullie een stad die niet zal verouderen, een plaats die niet zal verouderen, en waarvan de bouwer niet dood zou gaan? Ze zeiden, ja zeker, het paradijs. Na het aanhoren van deze woorden... besloot de koning zijn koningschap op te geven. En met deze twee mannen mee te gaan. Om zijn leven aan het aanbidden van zijn heer toe te wijden. Wereldse leven stelt niks voor. Alles wat verouderd... alles wat verwoest raakt... alles wat doodgaat... stelt niks voor. Het gaat per slot om het paradijs. Daar draait het om. Laat je niet misleiden door jouw toestand van vandaag... Vandaag ben je jong, ben je sterk. Maar heb jij jezelf afgevraagd, hoe zullen de mensen morgen naar jou verwijzen? Welke namen zal je toebedeeld krijgen van de mensen morgen? Wellicht spreken ze morgen over Fulaan, de zieke. Wellicht spreken ze morgen over de armoezijer. Wellicht spreken ze morgen over de gestorvenen, de overledenen. Mogen Allah hem begenadigen. Dus je moet je altijd afvragen... ...in wat voor toestand verkeer ik morgen? Beste broeders en zusters... ...begrijpt goed... ...dat het houden van de metgezellen... ...een onderdeel is van het geloof. houden van de metgezellen van de profeet... ...vrede zijn met hem... ...is een verplichting voor een ieder. Zoals het ook een verplichting is voor ons allen... ...om onze kinderen bewust te maken van deze liefde. Beste broeders en zusters... Houden van de metgezellen. Goed over hen spreken is een teken van geloof. Is een teken van iman. Is een teken van godsvrucht. Zoals ook het schofferen van de metgezellen. Slecht over hen spreken een teken is van ongeloof en hypocrisie. Dus laten wij die metgezellen in onze harten sluiten. En laten wij proberen naar hun voorbeeld te leven. En daarom vraag ik Allah subhanahu wa ta'ala tot slot. om ons tot ware volgelingen te maken van de metgezellen. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons samen te brengen. met Omar, met Abu Bakr, met Uthman, met Ali, met Talha. in de tuinen van het paradijs. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om de moslims te leiden. de ouderen onder hen en de jongeren. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om onze jongeren te begunstigen. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om hen te behoeden. Zodat ze niet in de zonde zullen vervallen. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons allen inzicht, geloof en liefde te geven. Voor Allah subhanahu wa ta'ala. Voor de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En voor de metgezellen radhiyallahu anhu. Was het een beetje een beetje een beetje een beetje een